12 uur. Mark Hoggen met het NOS-journaal. Zegt dat premier Rutte niet op de hoogte was van het bedrag dat met de Teven-deal was gemoeid. totdat het zogenoemde bonnetje van die deal werd gevonden. Dat was op 9 maart 2015. Volgens de minister werd de premier pas die dag geïnformeerd. over de ongeveer 4,8 miljoen gulden. die staatssecretaris Steven zich meende te herinneren. In een boek van nieuwsuurjournalist Bas Haan. staat dat Rutte er al eerder van moet hebben geweten. maar dat ontkennen Rutte en van der Steur.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 dat Israël Syrische vluchtelingen toelaat. De kinderen zouden een voorlopige verblijfsvergunning krijgen... die na vier jaar wordt omgezet in een permanente. Klanten van de Lidl die onlangs een karaoke-set bij de supermarkt hebben gekocht... kunnen die beter terugbrengen. Door een defect in de stekker kunnen gebruikers een stroomschok krijgen. De karaoke-set van het merk Silvercrest... werd sinds vorige maand verkocht in de Lidl-filialen en online.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 Luisteraars, goedemiddag Zandvoort en daarbuiten. En uh, goedemiddag, goedemiddag wereld, want uh, ja, we hebben overal luisteraars hè, tegenwoordig. Dus uh, vandaar, gezellig dat u er weer bent. Wij zijn er ook weer. Hallo Donnie! Hey Rudy! Ja Rudy, die is er ook weer. Ja. Goedemiddag luisteraars en oh. wat gezellig dat u weer afgestemd hebt op CFM Zandvoort Zandvoort lunch. Ja, smakelijke maaltijd, Smakel, smakelijk, ja. ja, een smakelijke etensmaal met, uh, met spekjes en zo <laughs> ja. Ja. en denk Ja. Uh. Wat gaan we doen vandaag, Ut? Wat gaan we doen? Ja. In de komende uh, twee uur. Nou, lekkere muziek draaien. Dat op de eerste ja, plaats. Ja, ja, ja, dat, ja, ja. dat op de eerste ja, plaats. Ja. We hebben natuurlijk de 3 in 1. Die hebben we onderdelen. Hè, heb in je er zelf een uitgezocht? Oh, of oh, heb je oh, een ja. van de luisteraars doorgekregen? Nee, nee, nee. De, de luisteraars Want, zijn nog niet zo actief in dat soort nee, dingen. Dat, dat ding. kan hoor, dat kan luisteraars. Ja, ja, maar, luisteraars, ja, luisteraars kijk, dat kan hoor, dat kan. Ja, ja, ja. Kan, ja, ja, kan, ja. Ook, ja. Ruud draait altijd de 3 in 1 op donderdag. En dan dinsdag ook trouwens. Ja, ja, ja, ja. En dat houdt dus in dat er drie platen achter elkaar gedraaid worden. En die, zijn dan, die hebben allemaal een gemeenschappelijke factor. Of ze hebben dezelfde artiest of groep. Of ze hebben hetzelfde onderwerp. Nou, als, als u nou zoiets heeft en u denkt... Van, nou, dat zou ik wel eens willen horen van of over... Laat het ons dan gewoon even weten en, stuur een, een berichtje naar eh, Facebook. Ja. En dan komt het allemaal goed. Ja. Sannt ja. voor lunchpagina van Facebook. voor de lunchpagina ja. van Facebook. Ja. Ja. Dan, dan gaan, gaan wij die... draaien. Ja. En dan gaan wij draaien. Ja. Wel yeah. ja. Ja. Nou, ja, ik zit er nu iedere keer zelf te bedenken. Het kost me uren in de week natuurlijk. Ja, bedenken. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. bijna overspannen van de natuurlijk. Ja, je weet ook niet zoveel van muziek, he? Nee, dat daar ja, is en... daarom. Sek... Ik, <opens> ik sek... moet al die klopen optimize... <sk Adventure> dingen erbij hebben en zo. Ik kiest altijd van die artiesten die maar één plaatje hebben gemaakt. Ja, ja. dat houdt het stel. Ja, ja. daar krijg je geen drieën mee mee. in, <hield> één je moet drie keer achter elkaar dezelfde plaats aan. Maar <laughs> vandaag heb ik weer een mooie hoor. Ja ik, heb ja? Vandaag, ja, ik heb vandaag een hele mooie. Zeker voor de fans van deze dame. Heb ik een fantastische oh, het vandaag. Het is een dame. Hij ja, het is een beetje spannender gemaakt. Ja, het is een dame. een dame. En voor de rest. Haar voornaam begint met een J. En verder zeg ik niks. J-dame. Ja. J J en J-dame. Janet Jackson. Nee. Oh. En, uh, en, en, nog eventjes, uh, en nog even terugkomend op afgelopen dinsdag. Uh, want toen hadden we de popvraag van Sandra. Ja. En uh, die, die antwoorden die klopten dus echt niet, hè? Want we hebben Dat het, meen uh, je niet. Nee, we hebben het nagezocht. Want je had, uh, het ging over de House of the Rising Sun. En uh, de, de keuze tussen Bordeel, uh, Gebedshuis uh, uh, en nog, nog, nog twee dingen. Waar het over ging, bedoel je? Ja. Oké. Okay. Ja. Maar we hebben het uh, nog even uh, goed uitgezocht. Maar de House of Rising Sun was echt een gevangenis. Oh, ja. en, wat, en wat, uh, wat zei het kaartje? Nou, het ka ik weet niet precies wat het kaartje zei. In ieder geval... Uh... Er uh, werd gezegd bordeel. En dat was het oh. goede antwoord volgens het kaartje. Het kaartje. Ja. Maar dat is dus niet nee, zo. Nee, dat was niet zo. Mm. Dus uh, dan hebben we dat eventjes uh, rechtgezet. Want ja. uh, mensen die dus gezegd hebben van uh, bordeel... Ja, sorry, dat, uh, die konden er niet in. de hall of fame. Want het uh, was niet goed. Maar uh, daar kan je niks aan doen. Want well, het stond fout. Kaartje. En uh, het is wel degelijk een gevangenis. Het gaat er, het gaat er over een... een Hele slechte gevangenis in New Orleans... in het begin van de 20e eeuw. En uh, daar ging het dus over. En dat, dat kun je ook goed horen als uh, de tekst goed volgt. Maar goed, dat nog even als er te zijn, hè? Dan hebben we dat in ieder geval ook weer gehad. En uh, dan kan Sandra in ieder geval dat kaartje weggooien. <laughs> dat klopt <laughs> niet. <laughs> Oké. Okay. Uh, plaatje. Oh. Plaatje. plaatje weg. Ja, plaatje weg. Even kijken hoor. Even wachten hoor. Even wachten. Hij is vast naast de pick-up gevallen. Ja. Je had hem ook veel te hoog staan, die pick-up. Je hebt hem op 78 toeren. Gaan ze zo snel, de vliegen die plaatjes weg. Ja. Ja. We hebben vandaag ook weer trouwens... Oh, mag ik... Eh? ik, ik, ik Hij doet zeg het wel. Dan eh, krijg je zo ineens. Eh, dat is het leuke van zo'n medium als, eh, als Spotify natuurlijk. Hè. Dan, dan krijg je elke week eh, Discover Weekly of zo. Zo'n lijst. En eh, dat, dat is ontzettend leuk. En dan kom je platen tegen. Dan je van. Hoe bestaat het in godsnaam nou mogelijk? Zo is dit. Eh, de, ik had nooit die band gehoord. Zelfs niet van het nummer. Maar ik vond het wel leuk. Eh, Jordy heette de band. En. Eh, met G-O-R-D-I-E, Jordi. En de nummer heet All Because Of You. En we hebben het nou zo vaak over die House of the Rising Sun gehad... dan moet hij er ook maar tegen een andere keer vinden. Dat had ik eigenlijk dinsdag al moeten doen, maar uh, dan komt hij gewoon nu. Ja, als alles goed gaat tenminste hoor. Ja, het gaat goed. There is a house in New Orleans, they call the Rising Sun. En dat was een sarcastische naam voor een ontzettende slechte gevangenis daar. ...in het begin van de vorige eeuw, eeuw onder de Rising Sun Blues. en uh, Hij dateert al van heel lang geleden, ik weet niet precies van heel lang, maar wel in ieder geval al van ver voor de Tweede Wereldoorlog. En het nummer is eigenlijk groot bekend geworden natuurlijk door deze versie van The uh, Animals. Daarnaast is er ook nog een versie geweest van Frigid Pink en nog diverse andere, maar dit is de oerversie, zal ik maar zeggen... Met Alan Price nog op het orgel en Eric Burden natuurlijk. Ja, hoe kan het anders? 3 in 1. We houden het een klein beetje in de bluesfeer, want de 3-in-1 is van Janice Joplin. Amen. Heerlijke 3-1 was dat van uh, niemand. Minder dan Janice Joplin. U weet het, de dame behoort tot de legendarische club van 27. Oftewel allemaal artiesten, popartiesten met name die uh, overleden zijn op, op 27-jarige leeftijd. En het was een illuster gezelschap. Waaronder ook uh, Jimmy, Jimi Hendrix, Jim Morrison. Uh, Kurt Cobain en Brian Jones en, zo, uh, toe, en, en ook uh, Amy Winehouse, natuurlijk, uh, toebehoorden. Uh, het album, of de 3 in 1, waren de drie nummers van uh, het album Pearl. Vervolgens uh, worden u Move Over, Half Moon en A Woman Left Lonely. Album werd natuurlijk vooral bekend door de hit de Me and Bobby McGee Maar die hoor je vaak genoeg Dus ik denk ik pak eens drie andere prachtige stukken van dit wereldalbum Dat ze zelf nooit gehoord heeft Want toen het eenmaal eh, allemaal de stukken opgenomen waren overleed ze En ze heeft het eindresultaat dus zelf nooit, eh, nooit kunnen horen Want het eh, album kwam dus postuum uit zoals dat zo prachtig heet Maar het werd wel een fantastisch succes En het was ook een fantastisch album Goed. Uh, eens even kijken, is al alweer terug? Jazeker. Oh, nee, ik dacht, je bent weggelopen. Ja, was ik ook. Ah. <laughs> hou, je niet van, hou je niet van Janis Joplin? Ik ben gek van Janis Joplin, maar oh. ik was alvast wat leuks aan het zoeken voor uh, kabaret. Oh. Ja, dan moet je wel even luisteren natuurlijk. Dus ja. dat, dat ging niet met, uh, met, Janis met Janis op de achtergrond. Nee, nee. Nou, ja, dan, kun je. <laughs> dan moet je Janis maar een uitzending gemist, hebben. Ja, ja, ja, ja. Goed. Hé, hey, uh, we gaan naar het nieuws. Oké okay, dan. Lekker naar het nieuws in Zandvoort luncht. Het regio nieuws van uh, donderdag 26 januari. Want dat is het vandaag. Toch? Jazeker, de, ja, hele, dag. de hele dag. Tot 12 he? uur vannacht. Ja, tot 12 uur vannacht. Oh ja, en niet vergeten, aanstaande zaterdag raad je plaatje hè, bij 4. Uh, bij dat wordt ook leuk. Ja. Nou, de tegenstanders kunnen hun borst nat maken. We <laughs> hebben een sterren team, jongen. Oe, oe, oe. <laughs> Nou, we zullen het allemaal zien. En, en ja, nou het nieuws. Dus ja, ik wilde even doorpraten tot het muziekje afgelopen was. En dan krijgen we het nieuws. En jij kan dat toch ook allemaal? Ja. Ja, ja. ja dat is <laughs> Professionele Ouhoe. Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars, zoals we al zeiden, 26 januari 2017 en hier volgt het regionieuws. De afgelopen uh, raadsvergadering was uh, dinsdag in Zandvoort en deze stond in het teken van de installatie van mevrouw Rietkerk-Gubbels als raadslid voor de PvdA en de heer uh, Leo Miesebeek als raadslid voor het GBZ. De fractie van het CDA heeft de heer Kroonsberg voorgedragen als buitengewoon raadslid. Deze plek kwam namelijk vrij toen Jan Beelen vorige week werd geïnstalleerd als raadslid. De heer W. Kuiken is voorgedragen als buitengewoon raadslid voor de PVDA. Tijdens die raadsvergadering is het voorstel van VVD-raadslid Martijn Hendricks... om de horecatijden te verruimen... Uh, af, uh, geen, heeft deze geen gehoor gevonden. Diverse raadsleden en ook burgemeester Niek Meijer... wezen hem er dinsdag op dat uit een eerdere discussie hierover... en dat is inmiddels alweer vijf jaar geleden... toen was er nog gebleken dat er vanuit de horeca... helemaal geen behoefte was aan verruiming van de tijden.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 Uh, grote krocht 18, zolang de voorraad strekt. Hulpdiensten zijn gistermiddag massaal uitgerukt... voor de reanimatie van een 9-jarige jongen in Haarlem. Rond drie uur kwam de melding binnen... dat een jongen in een woning aan de Hofmeijerstraat geen hartslag meer had. Terwijl de politie brandweer, een ambulance en traumahelikopter onderweg waren... kreeg de zus van de jongen instructies om haar broer te helpen. Zij was namelijk degene die gebeld had. De jongen bleek uiteindelijk geen hartstilstand te hebben... maar wel buiten bewustzijn te zijn. Zijn zus heeft hem in een stabiele zijligging gelegd... waarmee erger kon worden voorkomen. Ambulancebroeders hebben de jongen vervolgens eerst de hulp verleend... en de traumahelikopter landde op het grasveld langs de Prins Bernhardlaan... waar de ambulance met het slachtoffer heen is gereden. En daar heeft de arts het ambulancepersoneel bijgestaan.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 ...is een bijzonder, maar die zangeres... Oeh... Ze had altijd van die heerlijke... ...ze had altijd van die heerlijke hotpants aan. Dus, oeh, dat zag er toch lekker uit. Oeh, Sally Carr heette ze. Ze kwam uit Schotland vandaan. En uh, dat is een lekker ding hoor. Oeh, nou, prachtig. En dat was toen de tijd een van die zogenaamde... tini bopper hè. De uh, Sweet voordat ja. ze een beetje op de nicha rock overgingen, de uh, sweet en middle of the road en, en uh, mut en zo, allemaal van dat soort, uh, allemaal dat soort bankjes. die zag je dan ook regelmatig bij Adslisser in, uh, in top <laughs> top, uh, top, op. top top <laughs> op, hè, ja, ah, ja. ja, ja. dan was, ja, dan was jij nog een bakvisje zeker. Uh, dat denk ik, ja, wat ja, ik ja, ik denk het. Maar wat was je toen? Ik denk uh, dat ik zo tussen de 12 en de 15 jaar zweefde ergens. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. In die periode. Ja, ja. dan was je echt wel een bakvisje. Ja, David Cassidy, hè. Oh, god ja, oh. David. Oh! David Cassidy. Ja, niet Donny Osmond hoor, want dan was je van de verkeerde partij. Nee, Is dat David zo? Cass ja, het was David Cassidy of Donny Osmond. Ah, dat was net als de, oh, dat was net als ja, met de Beatles met, en met, de Stones. En precies, Elvis, en, Elvis ja, en Cliff. Ja, ja precies. Ja. Oh, ik, dacht je, eigenlijk, ik dacht eigenlijk dat het een beetje tussen Donny Osmond en, en Michael Jackson ging. Jackson nee, 5 en nee. de Osmonds. Ja, nou ja, misschien in andere groepen. Maar bij de meisjes was het toch echt of David of Donny. Ah, ja. dat ja. nou, begint allebei met een D. Dat is waar, maar daarna veranderde het al snel, hoor. En jullie hadden ja. nog geen dubbel D toen. <laughs> ik wel. Oh, jij oh, wel? Yeah, no? Ja, ik wel, want ik ben heel jong geopereerd aan oh. een dubbel D. Oh, dubbel ja. D. Okay. <laughs> <laughs> nou, oké, okay. uh, Luister. we even. Lett u even op hem, eh, die niet aan, ja. Maar dan gaat hij weer. <laughs> Dit uh, is nieuw. Dit heet Issue. En is best wel mooi, luister maar. I'm jealous. I'm over jealous.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 But you got them too So give them all to me and I'll get mine to you Bask in the glory of All our problems Cause we got the kind of love it takes to solve Yeah, I got issues And one of them is how bad I need you. You do shit on purpose You get mad and you break things Feel bad, try to fix things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 Het uh, meisje heet uh, Julia Michaels. En uh, ik vind het een heel mooi liedje, toevallig. Ja, zo dus af en toe, dan, je krijgt zo'n hele lading nieuwe platen. Het meeste, dat, uh, nou, dat vind ik gewoon bagger. Maar uh, dus af en toe dan zit er zo ineens zo'n juweeltje tussen. Dan denk je van, hé, hey, dat is mooi. Julia Michaels dus. En uh, het nummer, dat heet Issues. Hou het in de gaten. Ik denk dat heel veel mensen die van uh, toch wel mooie muziek houden, dit wel adopteren. Prachtig mooi. If it takes forever, I will wait for you for a thousand summers. I will wait for you till you're back beside me till I I feel in my arms Anywhere you wander Anywhere ding aan de Nederlandse spoorwegen is, dat ze leuke muziek achter hun reclame zetten, af en toe. <laughs> Voor de rest. <laughs> dit is uh, ook een oudje, Groovin. Van een versie van Paul Carrick. We kennen het van de Young Rascals, natuurlijk. Maar dit is Paul Carrick. Groovin'. was het een eentje van uh, The Young Rascals. En um, dit was dus een leuke remake van Paul Carrick. En dit is Françoise Hardy in het Engels. Oh. Only friends. We are only friends. Why do you kiss me like you do? If we are only friends why do you haunt me all night through? Do the words, I love you, never come to your mind? Don't you know I love you, or is love really blind? And every time we dance, when there is starlight up above, I wonder if by chance you will discover This is love, could we be as happy as we both seem to be, could we be so happy for the world to see if we're only friends, all evening in your arms you hold me, till suddenly it's time to part. I wonder why you always hold me So close to your heart If we are only friends Why don't you dance with someone new And when the party ends Why do I always live with you There's a happy ending But on you that depends You tell me I can only say we're just very good, friends. We, are good friends. Yeah. We are only good friends. We are only good friends. You stupid woman. <laughs> <laughs> <laughs> dan altijd aan ding. Als ja, ik, fra ja. ik Frans en Engels hoor lullen, dan denk ik altijd weer hallo. Op, uh, hallo. hallo. <laughs> ja. Helaas is hij ons ontvallen. Ja, René, ja, ja, ja. ja, ook alweer. Ik wil alleen dit one. zeggen. Ja. Yeah. You stupid woman. <laughs> Heerlijk. Nou, dan maar even de tune van Hallo, Hallo. Dat is leuk. Ja, Toch, hè? ja. René. Maar het zal. We zullen het wel weer gaan herhalen, denk ik. En het kan nog steeds, want het is nog steeds een hartstikke leuke zin. Hallo, Hallo. Oh, René. <laughs> Madonna with the big boobies. <laughs> <laughs> <laughs> Herr Flik, op <up> the Gestapo! <laughs> serie altijd. Nou, dan ga ik Dolly even plagen, want die was natuurlijk helemaal gek van David Cassidy. Ga ik lekker Donny Osmond draaien. Hier zijn die Osmonds. Crazy horses. Ik wel een goede plaat trouwens dit. Ach, kut bent. Ja, voor een leuk plaatje hoor. Ja, enig. Ja, hè? Heel leuk. Fantastische plaat. Ja, ja, de ja. Osmonds. Oh, ja, leuk. Crazy Horses. Toen al een tijd uh, een beetje ja, natuurlijk uh, de tegenhanger van uh, de Jackson 5 en van de Partridge Family natuurlijk. Ah, wat een tijd. Ja, ik was daar al te oud voor, ik keek daar ...en andere zaken bezig te doen. Stones. De Beatles. Oh, dat was gewoon ook al geweest. Huh? Beatles waren al lang aan elkaar toen dat uh, allemaal gebeurde, hoor. Dan oh, was je er ook niet meer mee bezig. Nou, dat wel. Maar. Huh. Verdriet verdrinken, de Beatles uit elkaar waren. Ja, <laughs> ja. ja, nou, triest, hoor. Huh. We gaan naar het NOS Journaal van 1 uur... En we zien u straks terug met een leuk stukje cabaret uitgezocht door Dolly. En jij, hè? En dat wordt leuk. Ik weet niet wat, maar we zien het wel. Ja, en dan uh, daarna om kwart over één weer de vrijwillige ah, ja, het hey. is weer terug, oh, oh. Nou, we zullen het horen straks. Tot zo! Tot straks.